Ik spreek met de secretaresse van meneer Elton. Ja, Stella. Oh, George. Is alles goed gegaan? Prima. Behalve dat ik op het ogenblikken aanstander moedenaar op mijn kamer heb. Wat? Een zeeman. Ja, beter nog, Stella. Ik, ik geloof niet dat ik je goed verstaan heb. Zei je dat je... Een... Ja, dat zei ik. Ik wil dat je iets voor me doet. Uh, uh, wacht nou eens even, George. Je be... oh. Nou ja, je maakt natuurlijk weer een grapje. Ik wou dat het waar was. Hij zit nu op mijn kamer whisky te drinken... ...drinken, Zeg maar zuipen. Een enorme bon kerel. Oh. En hij is op zoek naar zijn vrouw in de vetbediester van Torres. Hij vermoordt alle als die ze vindt. Maar, maar George, wat. Ja, ja, er is nog iets. We hebben al moeilijkheden met de politie gehad. En die heb ik beloofd dat ik een oogje in het zeil zal houden dat die verder zijn gemak houdt. Oh. jij die twee gaan waarschuwen? Dat is op het spoor is en dat ze moeten maken dat ze wegkomen. Ik begrijp er nog steeds niets van. Wie moet ik waarschuwen? Hoe ben je hier in Pazijl geraakt? Ja, dat is een heel lang verhaal. Robert, ben je toch een idioot? En ik heb je nog zo gevraagd om tegen niemand iets te zeggen. Ja, maar dat is juist het gevolg van het feit dat ik mijn mond stijf heb dichtgehouden. Ik het allemaal, jou is allemaal jouw schuld. Oh, die! nou begint die zeemansrietjes te zingen. Stella, noteer dit adres even. Huh? Kapelstraat Vries. Weet je waar het is? Uh, ik geloof het wel, ja. Ja, nou, mijn auto staat voor het kantoor, hè. Rijd zo gauw mogelijk mee naar dat adres. Daar wonen een man en een vrouw. Huh? Ik weet niet hoe die vrouw zich nou noemt, maar die man heet Dennis Dunn. Heb je dat? Uh, ja. Goed. Je hoeft alleen maar tegen te zeggen dat Michael O'Hare weet waar ze wonen. Dat hij op weg is naar ze toe. En dat ja. ze maar beter kunnen verdwijnen. Zeg erbij dat ze geen minuut te verliezen hebben. Nou. Goed. Maar wat moet ik dan tegen meneer Alton zeggen? Wat je maar wilt. Verzin maar wat. Zeg maar dat je je plotseling niet lekker, lekker voelt of zo. Uch, dat is nog waar ook. Ik voel me niet lekker. Ja, ik nog minder. Ik moet naar nou ophangen, Stella. We gaan in hemelsnaam geen vergissing. En kom daarna, ja, daarna hierheen om me te vertellen hoe het is afgelopen. Daar, ik wacht op je. Dag, Stella. Dag, George. Met groot plezier, maar duizend daar, dekken daar ja, Michael, oh, jongen. Vrolijke Michael. Hoppe, tari, ta, ta. Michael. Vrolijke op, Ik vrolijke boodschap. Michael. Ik vrolijke boodschap. Michael. we hem eens ophouden, Michael. Als je zo doorgaat met dat daarbij <laughs> komt, mijn hospita zometeen nog de trap oprennen. <laughs> uh, wat zou dat. Michael al oh, is gek op de vrouwtjes. Ja, maar misschien wil ze ook wel wat van die whisky hebben. Oh, dat verandert de zaak. Dat verandert de zaak totaal. Ja, tenzij. Tenzij je misschien nog ergens een fles hebt staan. Nee, dit is alles. Nou, geeft niet. Een mens moet dankbaar zijn voor de kleine geschenken van de hemel. Neem je er zelf ook nog een? Nee, nee, ik heb nog. <laughs> Wat dacht ik? Hij heeft nog... Nou, over je gezondheid. Hè. En op die voor alle mensen wie jij goed hart toedraagt. Ja, en op bedankt. Voor de vriendelijkheid die jij hebt bewezen aan een zeeman in dit vervloekte land. Ja, hoor. Ik vrolijke boodsgezel, kreeg schoppen voor mijn tari, tata. Ik vrolijke, vrolijke Ophouden, zeg. ik, ik lach je net op mijn zin. Ophouden, Michael. Ja. Oh. ja, en nou drinken we op de zee. Op de zeven zeeën. Ook alweer goed. Voor de zevende keer op de zeven zeeën. Roos. In ieder geval is dit de laatste toast geweest. De fles is leeg. Oh, dat zie ik. Jammer genoeg. Zich zouden we niet een fles kunnen laten halen. Wat? Verwacht je eigenlijk iemand dat je steeds naar het raam loopt? Eh, ja, het is mogelijk dat er een, dat er een kennis van op bezoek komt. Een jonge dame. Een jonge dame? Dan moest ik maar liever verdwijnen. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat ook niet, Michael. Kijk eens, in, in ieder geval wil je vandaag natuurlijk toch niet meer naar de Kapelstraat. He? Morgen, eh, morgen, eh, morgen dan wil je. Zij je Kapelstraat? Ja, ik zei Kapelstraat. Wat zou je ervan zeggen als heb, we. Heb, heb, heb ik de naam van die straat genoemd? Dat had ik niet moeten doen. Nee, dat had ik niet moeten doen. Ja, maar Michael, dit is toch geen reden om zenuwachtig te worden? Daar woont het arme kleine Sissie van me. He? Britse tijdse. Op een avond dat er een sneeuwstorm stond, werd mijn oude heerder met kind en al op straat gezet. Wat vertel je me nou? Ja, het was een treurige geschiedenis. Heel treurig. Jouw ja, abruut het geen hart. De schande die je over mijn huis hebt gebracht, zei hij tegen Ja, wacht jou. nou eens even. En je hebt tegen me gezegd dat je vrouw en die Duffy daar woonden. Duffy? Duffy met mijn vrouw? Ja. Nou, nou, geloof ik toch dat jij een beetje te veel gedronken hebt. Ik oh. heb nog nooit de vrouw gehad. En, en wie is die Duffy? <laughs> oh, bedoel je die kleermaker in Kalk? Die schocht, die heeft me een broek verkocht die ik vooruit moest betalen. Maar heb jij een broek gezien? Dan heb ik een broek gezien. Maar je hebt me verteld. Grote Goden, Stella, die is natuurlijk razend. Waarom vertel je me zulke leugens? Leugens, hè? Jij en die fantasie van je. Waarom heb ik dat voor de duivel gedaan? Bro, jij beweren dat ik een leugenaar was? Nou ja. Stella. Ben je gek geworden? Stella, ik kan je alles uitleggen. Je hebt nog nooit zo'n idioot figuur geslagen. Ze dachten dat ik gek was. Het is nog een wonder dat ze de politie niet hebben geroepen. Zou je me niet eens voorstellen? Ik moest jou je gezicht inslaan. Als je niet een hoofd was, zou ik het doen ook. Dit is hem, Stella. Michael O'Hara, juffrouw. Een aangenaam kennis met u te maken. Al moet ik tot mijn schande bekennen... dat ik een pizzie gedronken heb. Ja, ja zou, u, zou u zo vriendelijk willen zijn... Om te gaan zitten, want op de een of andere manier schijnen mijn benen op het ogenblik niet erg geschikt te zijn om erop te staan. Wat is er gebeurd, Stella? Het was een ontzettende achterafbuurt. Ik zou er nooit yeah. hebben durven heen gaan als jij niet zo had aangehouden. Een kwaaddaardig uitzienend de deur open. Toen ik zei wat ik van jou moest zeggen... Toen keek die me aan alsof ik er gesticht was, ontsnapt. Ja, stel, stel, hij... hij zei dat hij nog nooit van Duffy had gehoord. Oh, echt niet. <laughs> dat hij al vijftien jaar in dat huis woonde. En dat er nog nooit één vrouw één voet over de drempel had gezet. Bezonder, bezonder. En dat zoiets, zolang hij leefde, niet zou gebeuren ook. Oh, George. Hoe heb je me ooit op zo'n krankzinnige boodschap kunnen sturen? Oh, het spijt me, Stella. Echt, het spijt ik me. Ik begin te geloven dat meneer Elte wel eens gelijk kon hebben met zijn mening over jou. Heb medelijden, Stella. Hij was zo zeker van zichzelf. Hij zou jou er even gemakkelijk hebben laten inlopen. Oh ja? Denk je dat? Ja. Laat ik jou dan eens één ding vertellen. Hé, hey, zeg, jullie maken toch zeker geen ruzie? En als we ruzie maken, dan is dat allemaal jouw schuld. Hoe heb ik dat eens helemaal staan met je hoofd gehaald? Wat in mijn hoofd Ben je gek geworden om zo te zeggen dat meisje tekeer te gaan? Hé? Huh? Dan moet je ophouden, anders kan je met mij te doen. Ja. Zou u zich misschien even willen omdraaien, mevrouw? Wat? Ja, dan zal ik eens kijken of ik niet ergens een cadeautje voor u heb zitten. Een cadeautje? Nou, reken maar, hoor. Draait u zich nou even om, hè. Want uh, ik wil geen aanstoot geven. U bent nog zo jong. En uh, nog een meisje op de koop toe. Maar het is nodig, zie je, want hier... Onder mijn hemd heb ik wat. Onder mijn hemd. Oh ja, daar heb ik het al. Nou, dat is voor jou, meid. En het is even mooi als je zelf bent. Een horloge? Ja. Een gouden horloge? Wat? Laat kijken. Maar dat is een duur ding. Dat, dat kan ik niet aannemen. Ja, wacht eens even. Michael, heb jij nog meer van dat spul? gaat jou niks aan wat ik heb. Gesmokkelde horloges. En daar wilde hij mee dat het adres in de kapelstraat. Dat is het dus. Geen wonder dat je al die smoesjes hebt verzonnen... waarom je daar per se naartoe moest. Luister nou eens, ouwe jongen. Ik verberg een smokkelaar onder mijn dak. Hm. Ik ga rustig een eindje wandelen in de Hoogstraat. Een rustig wandelingetje meer niet. En ik was van plan tegen niemand één woord te zeggen. En wat er gebeurt er? Hm. Ik ben medeplichtig aan het binnensmokkelen van horloges in Engeland. Ja, luister eens, Michael, je moet verdwijnen, hè. Ik wil er niets mee te maken hebben. Ik heb toch al moeilijkheden genoeg. Hou je gemak, nou, jongen. Ja. Altijd rustig. Ja, jij hebt mooi praten. De zeg ik. Onmiddellijk. Ah. Oh. oh. Wie is dat nou weer? Stella. Heb jij misschien gemerkt of ze je hierin gevolgd hebben? Gevolgd? Mij? Nee? Waarom zouden ze... Ik weet het niet, maar er kan al van alles gebeuren. Kijk eens even uit het raam. Ja. Ja, ja, ja, Kom eraan. De politieauto voor de deur. Wat? Weet je dat zeker? Heel zeker. Oh, dat ontbreekt er nog maar aan. Neem me mee naar de keuken en zorg dat hij er blijft. Ja. En laat hij zich niet verroeren. Ja. Nou, Michael, ga maar met haar mee, hè, ouwe jongen. Kom, kom. De politie staat voor de deur. De politie. Alle heiligen. En ik... Ja, ja, schiet op. Hier, he, Neem die flessen en die glazen mee. Hier. Nog iets? Nee, nee. Maar zorg ervoor dat hij geen kick geeft. duidelijk. Ja, ja, ja, ja, ik kom. Ik kom. Goedemiddag, meneer Maxwell. Hé, is Marx. Marks. Waaraan heb ik het genoegen te danken? Oh, niets bijzonders. Komt u binnen, komt u binnen. Merci. Zo, gaat u zitten. Sigaret? Nee, dank u wel. Wat, wat kan ik voor u doen, inspecteur? Ik hoop dat u mij een paar inlichtingen wilt geven. Natuurlijk, natuurlijk. Als ik dat kan... Dan... Op uw krant vertelde ze me dat ik u waarschijnlijk ergens in de hoofdstraat zou vinden... maar toen ik uw auto hier toevallig voor de deur zag staan... veronderstelde ik al dat u thuis zou zijn. Ja, hoe vertelt u dat vooral niet verder? Mijn hoofdredacteur zou het waarschijnlijk niet begrijpen. Ik praat nergens over. Bent u alleen thuis? Oh, ja, ja, ja, ja. U uh, kunt vrij uitspreken als u dat bedoelt. Uw hospita dacht anders dat u iemand op bezoek had... Een zanglustige zeeman, zo te horen. Oh, die? Nee, nee, nee, nee, inspecteur, die is weg. Een gekke vent, ja. U wilt toch niet beweren dat u over hem inlichtingen wilde hebben? Alleen als hij degene is die vanmorgen de auto van de burgemeester in de lucht heeft laten vliegen. Oh, komt u daarvoor? Hoezo? Dacht u dat ik voor iets anders kwam? Oh, nee, nee, nee, nee. hoe zou u dat nou kunnen denken... Maar, maar hoe dan ook, ik, ik, ik denk niet dat ik u kan helpen. U bent er toch bij geweest, hè? Ja, ja, dat gelukkig wel. Ik kan het niet graag willen missen. Ik heb er geen jaren zo gelachen. Ja. Nou, het zal u niet verbazen te horen dat de burgemeester er totaal anders over denkt. Hij staat erop dat wij alles in het werk stellen om de man te vinden die dat op zijn geweten heeft. Oh, maar u geeft de County Gezet toch wel even een berichtje, hè, als u die grapjes hebt? Ik had eigenlijk gedacht dat u me wel zou kunnen vertellen wie die man geweest is. Ik wou dat dit waar was. Als ik u nou eens vertelde dat een van mijn mannen zich mee te herinneren... dat u vlak voor het incident bij de achterkant van de auto heeft gestaan. Er zijn nog zo'n paar mensen van wie die hetzelfde zou kunnen beweren. Ja, maar er zijn nog niet zoveel die tot zoiets in staat zijn. Ik moet toegeven dat het aantal beperkt is. Het moet iemand geweest zijn met een reputatie als... als die van u bijvoorbeeld. Biedt u, inspecteur? Nou, ik erover nadenk, geloof ik dat ik de man die u bedoeld heb zien staan? Dat dacht ik al. Hebt u een signelement? Ja, ik geloof het wel. Laten we zien. Uh, lang, ongeveer 1,80 meter. Leeftijd tussen de 45 en de 50 jaar. Hmm. Een grijs kostuum en bruine schoenen. Ja. En verder? Mm, hij, uh, hij droeg een zwart lapje voor zijn linkeroog. Zijn linkeroog? Of was zijn rechter? Uh, nou ja, ik weet in ieder geval zeker dat het zijn linkeroog of zijn rechteroog was. Uw opmerkingsgave is verbluffend. Nog meer... Ja, ja, ja. Hij, uh, hij sprak met een zwaar Estlands accent. Ja, en had een grote aardappel in zijn ene hand... en een kokosnoot in zijn andere. Jij <laughs> bent u zelf toch wel grappig te vinden, hè? Nou, als u zo vriendelijk wordt zijn... om vanavond tegen zes even langs te komen op het hoopbureau... dan kunt u ons misschien allemaal laten lachen. Mm. We willen u graag kennis laten maken met een huisvrouw... die vanmorgen boodschappen aan het doen was... en die ook bij de auto stond te kijken... Wie weet of die vrouwen nu elkaar niet al eens eerder hebben ontmoet? Ja, ja wie weet. In ieder geval zal ik er zijn als u daar genoegen mee kan doen. Uh, zes uur, zei u? Zes uur. Oh. Zei u niet dat u alleen thuis was? Huh, wat? Oh, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, maar, maar uh, behalve mijn kat dan, hè. Die, uh, die klimt wel vaker tussen de pot en de pan in de keuken. Juist, ja. Nou, als ik u was, zou ik tegen uw kat zeggen... Dat ze tasje niet moet laten slingeren...